Het ras is dit weer via Hilversum 1 en wij gaan verder met een hoorspel. De Droom van de Sheriff door Wolfgang Altendorf, Vertaling Lies de Wind. Ja. Goedemorgen, chef. Goedemorgen. Wij hebben hier een gek bij ons zitten. What? Ja, er is geen twijfel mogelijk, chef. Hij wil een bekeuring betalen die hij helemaal niet gekregen heeft. Waar? Precies zoals ik het zeg. Hij beweert. Maar, maar dat kan hij u beter zelf vertellen. Uh, zal ik hem binnenbrengen? Huh? Oh! Oh, mm -hmm. Parker, uh, uh, ik ben veel te laat naar bed gegaan. Of te vroeg opgestaan. Wow. Nou, Parker, wat is het met die mannen? Hé, <laughs> Wil, ja. huh? hey, betalen. Nou ja, dan pak je dat geld toch aan. Maar dat gaat niet. We kunnen het niet boeken. Wij hebben geen feiten. Zeg, Parker, waarom? Wil hij eigenlijk betalen? Omdat hij beweert dat hij een strafbaar feit heeft gekleerd. En dat het zijn plicht is als staatsburger. Ja, ik kan er ook niets aan doen. Ja, ik heb die idioten die zomaar bij ons komen binnen... waar je het er ook niet voor het uitzoekt. nee, Nee, dat is ja. Laat hem dan maar binnenkomen. Zeg, pak, pak, pak. Heb je hem goed bekeken? Scherf, nou en nou, of. Nou. Het is toch geen uh, politicus? De, de die? Wees de... op je hoede. Ah, de verkiezingen staan voor de deur. En er maken heel wat van die mensen die zo nodig in de regering moeten, de indruk dat ze stapelgek toch gek zijn. <tie> ja, ja, ja. u zich geen zorgen, sheriff. Deze is echt gek. Nou, <tie> no. <tie> vooruit dan maar. Dat <tie> Laat die meneer eens hier komen. Zal ik u nou nog eens uitleggen? Het was op de 23e, dus precies drie dagen geleden. Gaat u maar mij de rest nu aan de sheriff vertellen. De sheriff? Hoogst persoon. Eindelijk. Eigenlijk moet toch ook een mogelijkheid zijn om de strafbaarheid van een handeling, zelfs als die niet wordt. Nee. ik bedoel, hè, zelfs als de politie ontgaan is, ja, ja de, de sheriff zit op u te wachten. een ja, overtreding, is een overtreding blijft een overtreding nietwaar? Of je nee, dan weg van de Meneer, meneer, Mo, Morris. Morris de, ja, gaat u zitten, gaat u zitten. Ah, zo, u zit, ja. Dank je, Bij. Wij zitten hiernaast, sheriff. Wat doe je? Nou, je zei voor het geval dat... dat u huh? ja, ja, begrijpt wel wat ik... Ja, natuurlijk, pap, dat je wel te pakken. <tie> Zo. Zo, meneer Morris. Sigaretje. Uh, nee, nee. Nee, nee, dank u. Natuurlijk niet. De reden van mijn bezoek is dat ik mijzelf schuldig verklaar aan een strafbare handeling. Zo, zo, zo, zo. En wie hebt u dan wel vermoord? Ik heb niemand vermoord. Wat ja, denkt u ja, dan? Ja, ja, ja. Dan bent u dus vermoord. U dus zelf. Ah, nee, dat kan niet. Nee, zonzin, want u zit hier naast mij in lijf op de stoel. Uh, maar toch, ergens klopt er iets niet hoor, meneer Moors. Ik, ik, ik ben een inwoner van deze stad, Aha, aha. Er is bij u, is u ingebroken. Waar niet? Hoe komt u daar nou bij? Ja maar, lieve man, er was toch iets met de straf? feit niet? Ja, neemt u me vooral niet kwalijk. Ik heb vannacht voor een een dienst gedaan. Dat houdt op de duur geen mens vol... al ben je zo sterk als een paard. Uh, nee. En uh, hoe uh, gaat het met u, meneer Morris? Wat? Uh? Nou, luister, ik zal het u en uh. uh. mij... ...zo gemakkelijk mogelijk maken. Uh, uh, rookt u? Nee, nee, nee. Nee Chef, ik heb een auto. En ik doe mijn beste voorschriften voor het wegverkeer... ...zo nauwkeurig mogelijk op te volgen. Oeh, u komt een klacht indienen. Dat is, ah, een klacht. Hebt u het nummer van de agent genoteerd? Um, die zaak, meneer Morris, ik zeg u... ...zal nauwkeurig worden onderzocht. U kunt ervan overtuigd zijn. Ik wil een bekeuring betalen. Juist! Ja, ja, daar hebben ze me ook iets over verteld. Maar dat gebeurt uh, toch meestal meteen ter plaatse? U had toch het geld aan die dienstwoordagent? Nee, ik was geen agent, zelf. Oh nee? Het was dinsdagmiddag. Op de hoek van Brown Jefferson Street. Het licht stond op rood. Ik had erg gehaast, begrijpt u wel. Aha, en, en... u bent toch het rode lichtje gereden. Precies. Ja, meneer Morris, maar dat moet u toch niet doen? Ik reed naar huis en toen bedacht ik opeens wat er allemaal had kunnen gebeuren. Je ja. leest tegenwoordig zover in de krant. Ja, kind. ja, vertel mij wat. Nou goed, oké. Okay. Belooft u mij dat u de volgende keer en een ik beetje. Heb, beter ik heb het he? aan mijn goede gesternte te danken: dat het kruispunt vrij was, dat er geen auto de hoek om kwam. Maar sheriff. Wat is, wat is, wat is, wat is nou? Wat is ik, nou? Tranen. Hm, hm. Ik voel het zelf erg slecht. Oh. Uh. Oh. Oh. meneer Morris. Uh. Laat dat dan. Laat dat dan, meneer, uh. meneer Morris, een les. Voor zijn. ik heb ja. mijn plicht als burger schandelijk verzaakt. Ja. Nou en zal het ook beslist nooit meer doen moorsje. En ik uh, heb een strafbaar feit gepleegd Ach. en ik voelde ogenblikkelijk daarna het verlangen naar, naar geboekte doening in mij opwellen. Wat zeg je me nou? Ja en dat verlangen groeide met de minuut, ergens klopte er iets in mijn leven. Ach. En, er was geen balans. Nee, balans. En ik had iets genomen en ik had er niet voor betaald. Ah, wat, ja, ja, zeg. is ja, luisteren, moeders. En waar? Wat, wat bedoel je? Ik u? bedoel, waar hebt u dan iets weggenomen zonder te betalen? Ik heb mij iets veroorloofd. Ja, zeg het maar. Onrechtmatig. Ach, ach. Een, een vrijheid die niet in het belang van de gemeenschap was. Ik heb de grenzen die de staat getrokken heeft overschreden. Ach, goh, goh, goh. En ik verwacht dat de staat, de boete die daarop staat, maar de staat is zich niet. Nou ja, de tranen brengen, dat doet uh, uh, uh, uh, uh. huh? uh. ah, u toch nooit staat. ben ik uvallig. Nou, wat wilt u nou eigenlijk, de uh. De boete. Ik wil betalen. Ogenblikje, ogenblikje. Als ik u dus goed begrijp, hè, ja. wilt u betalen ja. omdat u door rood licht gereden bent. Precies. Is... Ik had gehoopt dat de politie mijn nummer genoteerd juist. had. En dat is niet gebeurd. Het, het, het is ja. al drie dagen geleden, sheriff. Juist, juist. Meneer Morris, u beschuldigt uzelf wat dus van een verkeersvoorschrift overtreden te hebben. En u vindt nou dat u daardoor een strafbaar feit gepleegd hebt. Precies. Juist, juist. En op grond waarvan? Ik bedoel. Hoe komt u daar nou eigenlijk bij? ik, ik heb u toch al gezegd dat mijn, mijn schuldgevoel... U denkt toch dat zeker niet dat ik op mijn achterhoofd gevallen ben, hè? Wat bedoelt u? Nou, kom dan eindelijk maar eens mee voor de dag. Wat zit er achter die hele geschiedenis? Hè? Wie wilt u erin luizen? Wie heeft u hiervoor opdracht gegeven? Door wie... Meneer Morgens is dit allemaal verzonnen met andere woorden. Door wie wordt u betaald? Maar meneer, kom... De sheriff, waar heeft u het over? De verkiezingen staan voor de deur, dat weet u net zo goed als ik. Heeft u soms het iets, het iets tegen mij? Heeft u iets tegen mij, Sheriff Reginald Hoytworth? <lacht> u wilt mij kwijt? U wilt mij kwijt, waar of niet? Nee, ik wil mijn schuld betalen. Weet u wat u ik doet? U gaat eruit. gaat eruit! Wat? U gaat eruit! Oh, Jazeker, ik ga met een klager. Wat u Doe? doen! Ik ga met een klager Ik ga Doet u U mag wel lezen dat ik u niet heb laten opsluiten! Ha ha ha! Ha! Ha! Ha! Nou, nou, nou. Ha. Ga no, no, no. het allemaal. Smorgens op je nuchtere maag, zeg. Pater! Ik kom, ik kom, ik kom. Pakken. Is hij weg? Ja. Maar als hij zich nou echt gaat beklagen oh, wat dan wat dan wat dan wat dan, hm? Je dacht toch zeker niet dat ik dan met mijn mond vol tanden zou zitten, nietwaar? Ja, man, sheriff, misschien hadden we toch maar beter dat geld kunnen incasseren. Oh ja, en daarmee toegeven dat wij niet deugen. Oh, uh, uh, wedden dat die... Parker, kom hier. Kom hier, Parker, ga zitten naast ja, mij. Oh, dat... Luister, luister, Parker, wedden. Dat die van de Denver post kwam. Huh? Ja... Als wij dat geld hadden aangenomen, had zijn krant morgen volgestaan met de grootste vuiligheid. Zoals verkeerschaos, zie voor je. Verkeerschaos groeit de politie boven het hoofd. Overtreders van de verkeersvoorschriften worden niet meer bekuurd. In gevolge van de slappe houding van de politie. politieberust, politie berust. In huidige toestand enzovoort, enzovoort, enzovoort. Verdomme. Wij moeten uitkijken, Bakker. Zeker, ja, zeker. dit is een zeer gerichte actie. Die door een bepaalde groep is opgezet. Wij moeten op onze tellen passen, Bakker. Zo. En nou moet ik aan het werk, Parker. De eerste drie uur, hoor wil ik absoluut niet gestuurd worden. Natuurlijk niet, chef. Ik laat niemand binnen. <pleas> hey, hey, hey. Wat is er, Jim? He, heeft Baker hier nou niet gezegd dat hij. Ja, maar ik ze laat me niet met rust, chef. en dame. <tansives> Ze beweert dat ze eergisteren, s'morgens vroeg fout geparkeerd heeft en daar wil ze dan vrijwillig de boete voor betalen. Ja, dat wil ik. Hm? Nu, direct. Mijn naam is Emily Stone. Oké, okay, Jim. Morgen, Jim. Uh, hoe gaat het? Het ging uitstekend met me tot de twee seconden geleden een vent van de Denver Post voor mijn neus stond. Goed, joh, Goed, goed, goed. Maar juist vandaag voel ik me gedwongen in dit muffe politiebureau. Wil jij soms ook vrijwillig en ongevraagd de boete betalen... die niemand je heeft opgelegd... wegens het overtreden van de politievoorschriften zonder dat... Wat had... zei je? Niks. Nee. Aha. Ik heb niks gezegd. Echt niet? Dan moet je dit dus goed luisteren als je werkelijk mijn vriendje wie bent. Zegt dat... Dat, wie zegt dat ik jouw vriendje ben? Ik ben alleen maar een openbare speurneus, het openbare oor, het openbare oog. Wie betaalt dan nou vrijwillig en uit eigen beweging een bekeuring die je niet gekregen heeft? Nou? Niemand. Niemand. Niemand? Ik heb niks gezegd. Ja, ja, ja, dat heb je wel. Ik zou alleen maar een geitje met je uithalen. Met, met mij. Als de chef te weten, komt dat nou, ik. Hij, hij zal het te weten komen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nou, geen holzin meer, hè? Je, je, je, je kan dan niet naar binnen. Waarom niet? De chef is er niet. Maar niet. Merkwaardig. Een dame op bezoek. <laughs> Begrijpt u wel? En nou verzoek ik u vriendelijk, maar zeer dringend en beleefd... ...van dit soort grappen voor schoon te blijven. Ja, maar sheriff, als ik u nou toch zeg... Sterk... Uitgelopen, uit! Ah, hallo sheriff, wat, wat doet u hier? Eh, dag mevrouwtje. <laughs> uh, mijn naam is Brett, John Brett. Stadsverslaggever van de Denver Post, specialiteit ja. verkeersdelicten. Ja. Als ik me niet vergis, hebt u zo even, helaas te vergeefs... ...geprobeerd onze sheriff duidelijk te maken... ...dat een inwoonster van onze stad gerechtigd is een boete te betalen... ...ook als ze niet door de politie bekeurd is. Klopt dat? Wat gaat u dat aan? Oh meneer Brett, wat aardig van u. Wilt u me alsjeblieft helpen? Wat wilt u hier? Meneer, ik verbied u macht dat u wegkomt. Uh, Kalle maar, Wat dacht u van een kopje koffie, mevrouwtje? Ik weet in Black White Street een leuke Goedenavond dames en heren. Mijn naam is Emily Stone. Ik ben 43 jaar. Moeder van drie kinderen, en ik zou u vanaf dit televisiescherm willen toeroepen, wees eerlijk. Wij zijn allemaal burgers van een ordelijke staat. Laten we ervoor zorgen dat die ordelijk blijft. Drie dagen geleden heb ik fout geparkeerd. Ik heb geprobeerd vrijwillig mijn bekeuring bij de politie te betalen. Ze hebben me afgewezen. Ik, en Stone, vragen me, heb ik niet het recht om mijn plicht te doen? Kan men het staatsburger verletten om eerlijk te zijn? Onze politie is overbelast. Laten we zelf onze eigen politie zijn. Hier heb ik een cheque van 20 dollar, en hier een envelop, gericht aan Sheriff Rachel Doofers en de kassier van het bureau van politie. Laten we met z'n allen de politie tonen dat we begrepen hebben waar het nu op aankomt. Ik groet al die onbekende inwoners van onze stad, die op dezelfde dag, hetzelfde uur en maar een paar minuten voor mij, zo hetzelfde gevoel voor eerlijkheid gegrepen werden. Dat lijkt mij een veelzeggend voorteken. De zedelijke vernieuwing in deze eeuw is... Telex bericht uit de Herald Tribune, New York. Mevrouw Emily Stone uit New Jersey meldde zich een deze dagen op het politiebureau van haar woonplaats. Ze verklaarde een verkeersvoorschrift overtreden te hebben en bood aan vrijwillig de boete hiervoor te betalen. Kop over drie kolommen in de newspost uit Baltimore. Eerlijk duurt het langst, mevrouw Stone betaalt vrijwillig bekeuring. Sumtime, <laughs> Chicago. Bericht over de hele pagina met foto. Mevrouw Stone roept haar landgenoten toe, wees eerlijk. Huisvrouw uit New Jersey geeft het goede voorbeeld. Associated Press, New York. Naar wij uit New Jersey voor nemen is de bevolking al daar getroffen door een eerlijkheidsroes die zich over het gehele land dreigt uit te bereiden. De, de sheriff uit New Jersey, Reginald Woodworth, wordt overladen met checks die verkeersovertreders hem toezenden omdat hun delict niet door de politie opgemerkt is. Oh. Sief, hè? Ja? Sief ik, ik, ik kan niet meer. Ga zitten. Sief ik ha. Zit? Ja ik zit. Ik Ze zit. Gaan. Nee dank u. Oh, gelukkig Sief oh, man maakt dat er niet zo'n probleem van. Want... Maar Sief, daar heb ik niet eens de tijd voor. Ik heb helemaal nergens tijd meer voor. Mijn nee. man hebben ook, nee, heb ook geen tijd nergens meer voor. Sief iedere dag. Iedere dag komt de post met een wasmand. Wasmand? Een wasmand vol brieven meneer. Een wasmand. En weet u hoeveel brieven er in een wasmand gaan? Dan sla je me dood. Nou, nee, u dan nee. ga ik dan verder. Seks, zelfbeschuldigingen, eigen aangifte, zelfs op seksueel gebied. Ja, seksueel, ah, seksueel gebied. Seksueel, heerlijk, draadig, en seks, seks, seks, en nog een seks. Oh, oh, oh. <laughs> ik begrijp het geen <laughs> blikse zijn er ook vast bij? Zie ik heb geen idee. Ik stuur ze naar de bank. Oh ja? Enige wat ik kan doen, naar de bank. We hebben een speciaal We moeten openen onder het motto, berouwvolle zondaars. zondaars. Dat staat er, alle zondaars. Ons saldo groeit met de dag. Het groeit. En het groeit, het groeit nog meer. Ik word er gek van, omdat wij in een soort visieuze, rond een visieuze cirkel zitten. Visieuze cirkel? Rond, rond, rond, rond, rond, rond. Rond? Ja, We hebben niks extra ja, je eens dat is heel eenvoudig, Chief. Om al die brieven open te maken en te verwerken. Ja? Die onder de bezoekers weg te krijgen. Ik uit te schrijven. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Moet ik, Chief, het hele korps. Het hele korps moet ik inzetten. Niet waar? Ja, is wel waar. Alle agenten in de buitendienst zitten binnen. Nou, zitten in ieder geval droog. Dat zitten ze er ook, maar ze zitten wel binnen. Ja. In tegenspraak tot hun werkelijke vak zitten ze op het bureau. En wat doen ze, Chief? Wat? niet ja. waarden. Want ze, ma ze, ze maken brieven op. brieven, brieven. brieven. registreren de jecks, maken er bundeltjes van en laten ze naar die band brengen. Maar dat heeft wel tot gevolg dat onze bureau zondaars zondags een enorm arbeidsterrein tot hun beschikking krijgen. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik begrijp er niks meer van. Laat Hoe bedoel je dat? U dat uitleggen, en luistert u dan. Kijk, ja, luister. Nou luister, het is een sport geworden, een sport. Een hobby en een zebelletje. Ze verzamelen punten. Punten? Wat voor punten? Alsof het koffiebol zegt. Ze willen elkaar in eerlijkheid overtreffen. Wat een land! Kalm! Een land. Kalm, chief. kalm. Ja. Thief, kalm. Yes, nee, yes. Yes. Ik zal het hier vertellen. Maar dan is het natuurlijk wel zaak dat ze niet betrapt worden. Ja, ja, ja, ja. Kijk. Ze kunnen hun eerlijkheid alleen dan bewijzen als de gelegenheid zich voordoet. Heeft ze gelegenheid? Ik geef je als te gelegenheid, oh ja. ik geef niks, ik heb er namelijk niks te geven. Omdat mijn agenten voor het grootste deel met de binnenkoper de post bezig zijn, ja. krijgen al die eerlijkheidsmaniakken ja. meer, meerdere malen per dag de kans om de rook rijden. Fouten parkeren, een straat van één richtingsverkeer is, van de andere kant in te rijden of een stoppen van wat te negeren zonder dat er nummer wordt genoteerd. En dat mag helemaal niet! Nee! Maar aangezien zien hoe we meer post krijgen, ja? liggen de hele politieapparaat lam. Oh, oh, oh. lam ook dat nog. En dat zal niet lang meer duren, zie oh, we zitten midden in een complete verkeerschaal. <tie> <tie> Gaan we! Volkomen kan het. Denk er maar. Ja. Ik zal vanavond voor de televisie de mensen wel eens op hun gemoed werken. Oh, wat fijn. Zoals u ziet, zijn wij allemaal van kind, af opgevoed met begrippen als eerlijkheid, waar heeft die zin op? Deze goede eigenschappen zijn een duidelijke karaktertrek van ons volk. Maar, medeburgers, wij moeten het natuurlijk niet overdrijven. Eerlijkheid voor een misdaad als, zoals de zaken dat u voorstaan... ...het stelst stel op het te stelst. Daarom sneek ik u. Gebruik uw gezond verstand. zand. U zal me moeten toegeven dat u, als het op zaken doen aankomt... ...het ook niet zo nodig heeft met zo, ja, de eerlijkheid. En dit is een zaak, ben ik. In onze stad heerst dat voor ik ook volledige chaos. Het is onze tijd die chaos weer opdraait. Dames en heren, ik doe een beroep op uw vlechten als zesver. Wij zijn toch ook, ook allemaal naar mens? Laten we toch blij zijn als de politie ons niet betrapt. We moeten er gewoon niet meer over praten als het ons weer als geluk is, een van die jongens van de politie binnen de te nemen. Dat we er weer is om te Zoals sinds jaren dat iedere echte Amerikaan erom lacht als iemand op de poets heeft kunnen wakken. Maar onder de andere en de chaos, schaals, de verkeerde die op de hoogte in de stad heeft op te heffen, zie ik mij uit hoogte van mijn beroep, helaas gedwongen de noodtoestand uit te roeven. Vanaf dit moment wordt het ieder die door zelfbeschuldiging de politie van haar eigen gedaag gaf... Van. Wat ja, is kwaad! Wat is Wat is er weer? Ja! Wat is het? Ze, ze willen het bureau bestormen. Maar, maar waarom, in stap, zeg? Ze zijn stapelkrankzinnig geworden. Ze laten zich het recht niet ontnemen eerlijk te zijn. Maar gaan Jack, barricadeer de deur. Dat doe ik, dat doe ik, doe dat. Oh, um, is al gebeurd. Oh. Maar die houdt het niet lang meer, Sheriff. Hij kan niet door. Is dan gealarmeerd? Ja, want die hebben zich bij die idioot oh, oh. aangesloten. Oh, oh, oh. Hallo. Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. stap, Zelf. Zelf. Zelf. stap Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. stap, Zelf. stap, Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. wat. Kom. Zelf. Nou, u, u wilt Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. oh, Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. Zelf. oh. Wat Parker. Ik geloof dat ik geslapen heb, Parker. Nou, nou, dat is oh. wel zeker. Ja, u werkt veel te hard, chef. Ja. Die nachtdienst. Ja, wat? Ja! ja. Ga zitten, Parker. Ja. Zitten. Die nachtdienst, je hebt gelijk. Ja. ja, dan ga je te laat naar bed, natuurlijk. He. He. He. Jongen, jongen, wat? Ja. Zeg, Parker. Parker, was, wat was er straks toch ook weer aan de hand? He. Was dat niet die, die halve garen die je bekeuring wou betalen, die hij helemaal niet gekregen had? Jazeker. God, Parker. Goeie Parker, daar heb ik van gedroomd, zeg. Dat is toch krankzinnig gewoon. Ik, ik, ik droomde, He? vlak nadat die gek was weggegaan, dat de hele stad, wat, wat heet stad, het hele land, was overvallen door een soort eerlijkheidswaan. He? En net toen jij mij wakker maakte, wou een enorme massa mensen mij te lijf gaan. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ze wilden ze wilde me lynchen. Ja, ja, En alleen maar omdat de chiefs uit staatsveiligheidsoverweging had verboden om eerlijk te zijn. Ja, maar als je er nou eens goed over nadenkt, pakken. als je door denkt, ja, uh -huh. ik bedoel, als nou opeens iedereen hè, die wij niet te pakken kunnen krijgen op het idee zou komen zichzelf aan te geven, al die ontelbare verkeersovertreders. Hmm. Al nou zouden we aannemen, hè? dat zo'n eerlijkheidsmannie in alle lagen van de bevolking, dat, hè? dat ja. kun je toch helemaal niet voorstellen, Pakke, of schoon, na die droom, dan nee, moet je zeggen, die begon helemaal onschuldig. Die begon ons, even kijken, er was, um, ja, er was, er was een vrouw, ja. Een vrouw, hè? zie je voor je, ze heette Stone, dat mensen Sto heette Stone. Hoe? Stone heette ze, ja. St ja, en ze beweerde, ja in mijn droom natuurlijk, hè, dat ze met een kleine auto fout geparkeerd had. Hè? Ja, maar net als onze meneer Morris in werkelijkheid, wilde H zij in mijn droom natuurlijk ook vrijwillig haar bekeuring betalen. H en toen, jongen, jongen, luister, ik kan je zeggen. Mevrouw, Stone? Ja, mevrouw, het is dus gek, gek hè, dat ik die naam zo goed tot onthouden heb. Nog een Scherf. Scherf. Ja, Sheriff. Sheriff, mevrouw Stong ja. zit in het wachtlokaal, hier. Oh, ja. ja. Wat zeg je maar nou? Wat? Ja. Dat bestaat niet. Ja. Ze laat me niet met rust, Chef. Ze beweert dat ze eer gisteren s'morgens fout geparkeerd heeft op Washington Avenue. En ze wil net als die meneer Morris vrijwillig. En mijn betalen. Ja, sheriff, dat wil ik. En nu direct. Mijn naam is Emily Stone. Ik ben huisvrouw, 43 jaar en ik sta erop mijn boete hier vrijwillig te betalen. Ik weet wel dat u mannen erop... de mijn last De droom van de sheriff door Wolfgang Altendorf. Vertaling Lies de Wind. Rolverdeling Sheriff Woodworth, Jan Borkes. Jim Frans Kokshoorn, Jack Jules Royaert meneer Morris Hans Veerman, mevrouw Stoon Lies de Wind, verslaggever Joop van der Donk, chief hunter Willy Ruis. Technische realisatie Koy de Groot, assistentie Bram Hengeveld, regie Bert Dijkstra.